Het is de lucht achter het Hoersen, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lens naar Klooster en de Weerspoor langs de Diek. Het ben de meuns en de moorden, het ben de kerken en de burden. Het is het land, waar ik als kind nog niks begreep van pie of zeur. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht de Oezo, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van nens klooster en de westfolder langs de diep. Het ben de munt, het ben de moor. het ben de kerk en de beur. Het is als land waar ik als kind nog niks begreep van pijn Het ben de munt, het ben de beur. Het is een doevertillende stroot, het is een oude bakkerij. Ik ben de grote boomplotsen, van waar we het zo naar mij. Het is de waai, het is de hoven, het is het koolzod in de blaar. Het is de horizon bij ronen, vlak noorden dunne bui. Dat is Milans, Minogelans.